Zeven uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. Nog nooit waren er zo weinig rokers in Nederland als vorig jaar. In 2011 rookte een kwart van de bevolking. Halverwege de vorige eeuw was dat nog bijna drie kwart. Dat meldt stichting Stivoro. De laatste jaren was het aantal rokers stabiel, zo'n 28 procent van de bevolking. Maar vorig jaar daalde het aantal spectaculair naar 25 procent. Zowel mannen als vrouwen stopten met roken. En ook tussen hoger en lager opgeleiden was in het stoppen weinig verschil. André van Duin heeft de Edison Oeuvreprijs 2012 gekregen. Hij wordt geëerd voor zijn enorme oeuvre... en zijn buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek. De jury noemt Van Duin Nederlands grootste volksartiest... in de ware zin van het woord. Hij spreekt elke bevolkingsgroep aan. Van links tot rechts en van hoog tot laag... zijn er liefhebbers van zijn werk te vinden. André van Duin groeide uit van gekke bekkentrekkende bandparodist... tot zanger en humorist die toegankelijkheid koppelt aan raffinement, zo schrijft de jury. Van Duin kreeg de Edison-Urveprijs in het Dalamart Theater in Amsterdam... uit handen van juryvoorzitter Leo Blokhuis. Het Syrische leger heeft opnieuw de stad Homs onder vuur genomen en aanvallen uitgevoerd in verschillende dorpen. Twee uur lang werd Homs door artillerievuur beschoten. De stad wordt gezien als bolwerk van de rebellen. Daar zouden 21 mensen zijn omgekomen. Meer in het noorden van Syrië voerde het leger aanvallen uit in dorpen in de provincie Idlib. Een mensenrechtengroep zegt dat bij deze aanvallen 33 mensen zijn omgekomen. In zijn huis in Thailand is de Nederlandse filosoof en taalkundige Frits Staal overleden. Staal bouwde wereldwijd een grote naam op als een origineel en onafhankelijk wetenschapper. Hij was gespecialiseerd in de grammatica van het Sanskriet, rituelen en universalia. Ook na zijn vertrek naar het buitenland bleef hij betrokken bij het intellectuele debat in Nederland. Frits Staal was 81 jaar. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt naar 0 graden in het zuidoosten en 4 aan de kust. Morgen bewolkt en droog. En vooral smiddags een stevige zuidwestenwind. Het wordt 9 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Stap nog file bij Amsterdam op de A10. Vanaf knooppunt Nieuwe meer naar Watergasmeer. De nasleep van de ongeluk bij knooppunt Amstel 3 kilometer.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 Onze gasten daverden in de jaren zestig de nederbeat binnen... als de sexy zangeres van de beatgroep Boo de Boo Boo's... en even leek het erop alsof pakweg een Sandy Shaw... zich zorgen zou moeten maken. Maar al snel koos ze voor acteren en met groot succes... want de komende maanden schittert ze als Martha... in het legendarische toneelstuk. Wie is er bang voor? Over Virginia Woolf. Hier is Linda van Dijk. Uw presentator is Jelly Brouwer. Wat is je favoriete one-liner uit Who's Afraid of Virginia Woolf? De one-liner is gek genoeg, maar het is voor mij het meest belangrijke. Uh, uh, eigenlijk het meest intense wat ik zeg. Mm -hmm. is, is niet al die scheldpartijen, maar. Is, uh, we zijn alleen. Nee, schat, we hebben bezoek. En dat, dat, dat, voor mij is dat zo essentieel voor wat, wat, er, wat er die avond gebeurt. En dat die mensen zo alleen maar met elkaar bezig zijn... dat ze eigenlijk binnen twintig minuten al vergeten zijn... dat er überhaupt mensen in de buurt zijn. Ze zijn eigenlijk alleen maar met elkaar bezig. Ja. Ja. En wat gebeurt er dan als je die zin uitspreekt? Ja, dat, dan, dan realiseer ik me hoe ontzettend ge, ge, geklonken ik ben aan, uh, aan het bestaan van, van deze man en hij aan mij. Hm. En dat, uh, dat, uh, dat is een hele. Zeker omdat het zo'n heftige voorstelling is, is dat natuurlijk ook een heftig gevoel. Dat je zonder iemand uh, zonder iemand bijna niet bestaat. Ja. Ja. Het is een grote, grote liefde, met, ja. met vreselijke, dramatische toestanden daaromheen. We spraken uh, Jean van der Velden. goede vriend van je. Filmregisseur. En uh, hij vertelde ons dat hij jaren geleden met jou eens een gesprek had over de film Who's Afraid of Virginia Woolf? Uh, Liz Taylor, Richard Burton in het echt. Ook een echtpaar. Mm. En uh, dat hij toen tegen jou heeft gezegd dat hij dat echt een rol voor jou vond, Marta. Weet je nog hoe je toen reageerde? Nee. Je zei toen... Ja, maar Taylor heeft dat zo goed gedaan. Wat kan ik daar nog aan toevoegen? <laughs> oh, ja, dat, nou ja, dat vind ik eigenlijk nog steeds wel. <laughs> maar ja... <laughs> maar je dacht, ach, ik geef het een kansje. Nou, moet je luisteren. Kijk, uh, er zijn maar zo weinig um, actrices die sowieso die rol mogen spelen. Uh, uh, uh, het is een van de grote rollen van het wereldrepertoire. Dus als je de kans krijgt om hem te spelen... en dan ook nog in een jubileumvoorstelling... nou. Dan denk je, nou, ik wacht maar, ik, ik schuif het maar even terzijde. En, en we maken ook een nieuwe moderne versie. Dus dat, dat, en, en, en iets wat voor toneel is, ik bedoel. Dat is het enige geluk dat je dan hebt. Dat het een ander medium is. En dat je natuurlijk op film een hele andere focus. En een hele andere intensiteit hebt dan op toneel. Dus je moet andere dingen. Oké, dan kun je Taylor even opzij schuiven. Ja, maar. De Hamlet van de 20ste eeuw. Zo wordt het stuk ook wel. Ik geloof dat het geert jan Reinders was die het zo noemde. Ja, maar daar heeft hij wel gelijk in. Ik bedoel, er zijn bepaalde stukken. En die gaan door de eeuwen heen en dit is dan eh, een van de, van, van de laatste eeuw, is dit echt een, een, een topstuk. En dat heeft eh, te maken met waarschijnlijk hoe het dramaturgisch eh, net helemaal klopt, denk ik. Maar ook omdat het iets, iets in ons aller collectieve onderbewuste aanraakt voortdurend. En wat is dat? Is dat uit te leggen? Nou, ik ben daar natuurlijk ik ben ook wel gaan nadenken hoe dat dan komt. Want ik heb het ook al zo vaak gezien. En dat het mij dus ook nooit verveelt. Omdat het op de een of andere manier iedere keer weer iets toevoegt. Elke keer als je een andere koppel mensen het ziet spelen, dan wordt er iets anders belicht. Of er wordt iets onderbelicht. Of er wordt iets. Uh, nou, in ieder geval heb je altijd het gevoel dat er nog wel weer wat toe te voegen is. Mm -hmm. En dat het alleen maar rijker wordt. Maar ik denk dat het te maken heeft met ons. ons ons allerangst, ons allerdiepste angst om alleen te zijn... en tegelijkertijd ons allerdiepste angst om ons te binden. En die twee dingen, we, we, we willen dus heel graag uh, samen zijn... en mm -hmm. horen bij iemand, maar tegelijkertijd is het je overgeven aan een ander... Uh, zodat die ander zo'n deel van jou wordt dat het gevaarlijk wordt. Zola zodra iemand te dicht bij jou komt kan hij jou vernietigen. Hij weet alles van je. Hij weet waar je zwakte zitten. Hij weet waar die je kan raken. Hij weet uh, je geheimen. Hij weet je verlangens. Hij weet uh, de, de manier waarop hij je een kus kan onthouden. Waardoor je ineens, de, ineens een, een, een andere stemming kan krijgen. Hm. Nou ja, dat, en als dat ergens in tot uitdrukking komt... is het wel in de relatie tussen ja. George en, uh, en Martha. En Martha. Ja. Uh, Cohen is eigenlijk een soort George, hè? Um... Ja, ik geloof niet dat er echte prototypes George zijn, hoor. Ik geloof dat er veel Georges zijn. Dat kwam er eigenlijk alleen maar op omdat over ik... George altijd wordt gezegd ja. dat hij zo integer is. I is dat zo? Ja. Ik vind dat, hoe hij met zijn vrouw omgaat nou ook niet. Dat je zegt, nee. oh, wat een Dan integriteit. Niet, nee. nee, eigenlijk helemaal niet zo integer. Maar uh, uh, uh, uh, uh, ik begrijp wel wat je bedoelt. Dat, uh, over het algemeen is het, is, is het natuurlijk een soort uh, een wat uh, rustiger... Naar Binnengetrokken man. Ja. Zeg maar. He, dat is het, het, het, het, het klassieke beeld, maar inmiddels is, bestaat dat stuk natuurlijk al 50 jaar en uh ja, kan je dat eeuwige, stoffige natuurlijk niet iedere keer er weer opplakken. Ik denk dat er vele Marta's en vele, vele George's ja, zijn. Nou, ik, ik las ter voorbereiding op het gesprek met jou... een stuk waarin allerlei acteurs zijn ondervraagd over Martha en George. En ja. Annette Nieuwenhuizen, die dus ooit Marta speelde, jaren geleden... die zei, George is een integer mens... maar hij is ten onder gegaan aan zijn eigen integriteit... aan zijn toch zwakke optreden in dat opzicht. En toen las ik daarna Bert Wagendorp vanochtend in de Volkskrant, die over Cohen zegt. Uh, dus iedereen heeft het over de integriteit van Cohen. En dan zegt uh, Bert Wagendorp... integer is een woord dat je vaak hoort wanneer iemand afscheid neemt of is overleden. Het wordt gebruikt als andere positieve kwalificaties schaars zijn. Ja, ja precies. Een ja. Ja, heel het is ook... integere actrice oh, ja, die Linda vandaag. Ja, ja, ze oh, ze was zijn... zo integer. Ja, en ze, oh, en ze zijn ook bezig met zo'n mooi to integer toneel te maken. Nou, echt niet. Ah, nooit. nee. nee. Nee, maar dat is, dat is inderdaad het is een idioot iets. Omdat uh, Cohen, uh, hoop ik echt, en dat geloof ik ook wel... voor zover ik hem mee heb gemaakt, echt wel wat meer is dan alleen maar integer. Uh, integer is gewoon bloody saai. Hm. Uh, en uh, wat, er, wat, wat, wat er bij George aan de gang is. is... Ik, de, kijk, mensen in een huwelijk, um, die, uh, zeker als ze nog van elkaar houden... die maken zich um, uiteindelijk het meeste druk over de anders en falen. En over de ander zijn frustraties en over de andere mislukkingen. En dat is eigenlijk ook wat er, wat er voortdurend aan de gang is. Marta is, uh, kan geen kinderen krijgen, is aan de drank geraakt. Uh, heeft frustraties over George en George. Heeft frustraties over Marta en over hoe ze zich... Uh, langzamerhand steeds minder uh, in de hand weet te houden... en steeds minder goed gedraagt. Maar ik, uh, ik heb zelf bij haar het gevoel dat ze... Um, Echt een issue heeft met mannen. Want ik denk dat ze. Ja, tenminste, zo, het is natuurlijk allemaal maar papier. Hè? Ja. Je krijgt het gewoon alleen maar op papier. En mag zo, je mag je fantasie erop loslaten. Je loslaat. mag je fantasie erop loslaten. Maar ik vond het toch wel heel veelzeggend dat die moeder van haar heel vroeg is doodgegaan. En dat ze met, de, met haar vader alleen is opgegroeid, die volgens mij er, uh, uh, nauwelijks uh, bekeken als hij aan het werk was. En misschien wel iets te veel bekeken op een andere manier... als hij niet aan het werk was. Ik heb het gevoel dat dat helemaal niet zo lekker en prettig was. En dat haar wantrouwen om zich nog überhaupt te geven... en mannen nog een beetje hoog te hebben zitten... dat dat daar eigenlijk vandaan komt. Dat kan haast niet anders. Want... Zijn jouw gedachten daarover? Ja, dat, dat denk ik uh -huh. wel als je zo'n bepaalde clausule hoort over... Hoe, zij, hoe ze van hem, weet dat ze van hem houdt, maar dat ze hem steeds van zich afstroot. En dat, ze, dat, ze, dat hij haar gelukkig kan maken, maar dat ze maar niet gelukkig wil zijn. Maar ze wil wel gelukkig zijn. We spreken zijn. zo verder. Uh, even wat huishoudelijke mededelingen. O, die tegel ligt daar. Hij is heel, heel, heel blanco hier. Uh, Hij is heel blanco. En ja. uh, luisteraars mogen zich melden. We zijn benieuwd naar uitvoeringen die u wellicht misschien eens een keer hebben gezien. Heeft, heeft gezien, moet ik zeggen. En uh, uh, we, we, misschien zijn er vragen aan Linda van Dijk. Stel ze op onze website radiokunstof.nl. Goed, Linda van Dijk, actrice. En het is echt al dertig jaar geleden dat jij werd uitgeroepen tot de actrice van het jaar. Ja. Dat was het jaar waarin je in twee vorstinnen en een vorst naar het boek van uh, Peske, Peske was dat? Ja. Oh, van Noorschot, ja. Ja. en, um, en de Siske de Rat. En Siske de Rat, een Ademloos. Een ademloos jeurtje, ja. Nou ja, oh. goed. Uh, nu al sinds jaar en dag een van de meest geloude toneelacteurs. Uh, de uh, toneelpublieksprijs twee keer gewonnen. Je bent inmiddels ook geridderd. Dat ja, gebeurt dan ook op een gegeven moment. Wat <laughs> een schrik, ja. En, ja um, iets iets uh, ook wel heel bijzonder. Uh, eigenlijk sta je, er, sta je er totaal niet meer stil uh, tot je het krijgt. En dan denk je ineens, geloof dat ik het eigenlijk heel erg uh, het leuk? bijzonder vind. Ja. ja, vooral omdat ik later vrij snel daarna uh, met, uh, met uh, de koningin praat en een we hebben ontzettend leuk gesprek gehad over haar en over haar moeder en over het toneel en over hoe zij daar, hoe haar moeder was natuurlijk gek op toneel en die speelde ook altijd speelde en die kwam vroeger bij, bij voorstellingen wel eens en dan zei ze tegen mij kwam ze stiekem kijken en dan zei ze ook van God je moet een keer nou, bij Om met ons meedoen ze nee dat mee. je niet. ik uh, hoe heb je, dan je daar geen dan... gebruik van ja, gemaakt ja, nee nee omdat je dan verder ook niet weet hoe je dat een beetje uh, tot stand moet laten komen dus dat verwaterd weer maar had ik dol Graag gedaan ook, zo leuk. Maar, maar hoe ging maar, dat maar dan? Beatrice, kwam ze stiekem? Er, ja, ze kwam soms, uh, Juliane kwam soms stiekem, die kwam dan naar Lamar of naar, uh, naar uh, die kwam naar de eerste, uh, ik geloof dat het de eerste nachtmoeder was die ze die heeft oh, gekregen. Ja? Die, die ging soms uh, gewoon lekker naar het toneel. Daar had ze dan zin in, nam ze een vriendin mee en dan gingen ze naar het toneel. En, zonder, en kwamen ze dan daarna officieel... naar de kleedkamer? Of hoe ging dat dan? Als ze... uh, ja, nee, ik, ik geloof dat ik ze dan in de foyer uh, ontmoette, maar niet, niet echt of je Officieel, uh, bij Beatrix ging het allemaal veel officiëler. Ik denk dat je nu ook veel meer beveiliging moet hebben dan vroeger. Vroeger fietste iedereen natuurlijk maar wat rond en ja, het <lacht> maakte allemaal niet zoveel uit. Zo. En het iedereen praatte met elkaar. Ja, het was eigenlijk best wel leuker. Ja. als je erover nadenkt... Dat het, gebeurt nu niet meer. Dat is nu onvoorstelbaar. Nee, nu moet, dat... nu moet het echt, wordt het echt helemaal georchestreerd. En, uh, ik, was al lang, ik was al lang verrast... dat, uh, dat ik zo'n ontzettend leuk gesprek met haar kon hebben. En dat ze ook zo lang... Heel intens naar je bleef kijken en, en met je praten over iets. Dus niemand kon haar afleiden, Beatrix. Dat viel me eigenlijk op. Dat vond ik ontzettend leuk. En want meestal zijn dat toch van die obligaten. Heb je het gevoel dat iemand al half weg is met zijn, met zijn blik of met zijn hoofd? Mm -hmm. en dat was bij haar helemaal niet zo. En, en, heel leuk. en welke voorstelling had je of was dat niet? Dat uh... was bij de opening van Lamar. Oh, ja. En toen speelde wij Ontrouw van Bergman. En, daar, en daar, daarna heb ik haar gesproken. En was ja. dat ook met Victor Leuven? Nee, nee, nee, nee, dat was met uh, Tom Jansen en met uh, Mark klein oh, ja. Oh, ja. ja. Goed, nu is daar, en het had er natuurlijk op een gegeven moment echt wel van moeten komen. Want zoals je al zegt, een paar acteurs mogen dat dan doen. Wie is er bang voor Virginia ja. Woolf? Het moest gebeuren en het is nu gebeurd. Want uh, daar, sta, daar stond je afgelopen zaterdag, was de première. Ik was er vrijdag in Leiden, ja. in de Schouwburg. Uh, het is precies 50 jaar geleden ja. dat uh, Edward Elby, de schrijver, een Tony Award won met het stuk. Sloeg in als een bom. Ja. Even in het kort denk, toch voor de mensen zijn er natuurlijk altijd nog mensen die het nooit hebben gezien en geen idee hebben wellicht. In het kort het verhaal. Ja, in het kort, het verhaal. Het is, een, het is eigenlijk een heel uh, raar gegeven. Het, is, uh, het zijn mensen die van een, uh, op een campus uh, wonen. Hij is, uh, uh, uh, hij, hij is, ik weet niet eens of hij echt professor is, is geloof ik. Nou, ja, Geschiedenisdocent. Geschiedenis ja. en, en zij is getrouwd met hem. En, uh, ze uh, hebben uh, geen kinderen. En uh, ze zitten daar op die toch wat incestueuze campus. En um, haar, haar vader is dus Magnificus, dus komen er ook eigenlijk nooit los van. Maar hij, hij heeft alle zeg maar alle beloftes die hij, die hij in zich had, heeft hij niet kunnen invullen. En heeft zich daar ook een beetje bij neergelegd. En in, is zichzelf in die zin ook uh, ontrouw geworden. De authenticiteit die hij vroeger moet hebben gehad, die heeft hij al lang ingeleverd. En daarmee ook alle hoop en alle verwachtingen. En, en ook alle um, ja, vrijheid die daarmee gepaard gaat. En, uh, Want de bedoeling en dat, was natuurlijk dat hij een glanzende carrière zou maken. Ja, en het ja. is ook wel een jaren vijftig gegeven. Van de vrouw die dan uh, geen carrière zal maken. En dan hoopt dat via haar mannen toch nog wat wordt. Ja, precies. Ja, dat, dat, dat, dat was het vroeger zeker wel. Maar ik, eerlijk gezegd voel ik. Het is nu een hele moderne voorstelling geworden. Maar je voelt gewoon eigenlijk dat mensen die niet in hun. die niet. Die niet echt in hun, hun talenten hebben kunnen ontplooien. Dat er altijd een vorm van, van, van verbittering in zit. Of van. Ja, van en elkaar dat dan ook verwijt. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat. dat dat zij heel graag trots op, hem, trots op hem had willen zijn. En al is het alleen maar trots op het feit dat die wat trouwer aan zichzelf zou zijn gebleven. Ja. Weet je, dus het, is, het, het, het zit veel ingewikkelder dan dit soort uh, um, sociale dingen die jij nu schetst. Ik geloof dat dat. Uh, althans, het zit in ons stuk helemaal niet meer nee. zo. Het, maar het, het zijn veel meer die, die psychologische onderliggende dingen die maken dat je. Um, ja, dat begrijp je, dat ja. is het verschil. Ja. En, en, en uh, goed, er is een feest geweest en uh, ja. ze komen thuis. En, dan, en ze komen thuis uh, en ze zij heeft en... In, haar, in haar totale... Uh, totaal niet, niet, niet een realistische uh, uh, gevoel van tijd. <laughs> ze doet maar wat. Heeft ze mensen nog weer gevraagd om, om, om half drie s'nachts? Nee, joh, ben je gek? Maakt niks uit. Laat, ben je gek? Kom lekker nog even langs. <laughs> die mensen die komen daar binnen. En die, die, die, die hobbelen dus uh, in een soort gezelligheid. Uh, start de hele boel en dat loopt derailleerd. Dat gaat dus verschrikkelijk uit de hand lopen. Wat ik het aardige vind in deze voorstelling... is dat het niet zo opgelegd is. Het, uh, het, uh, de, want... want ik weet niet of jij dit soort avonden hebt meegemaakt. Ik dus wel. Uh, <laughs> ik heb ze wel gezien gebeuren. En je ziet ze ook ontstaan. Ze gaan altijd met horten en stoten. Hè? Dus het begint vaak allemaal nog best wel aangeschoten en gezellig. En dan ineens Loopt komen, het er, uit komen de er kleine prikjes. Of doet iemand iets iets, iets zonder, zegt hij iets zonder dat hij het eigenlijk bedoeld heeft. Maar het komt ontzettend vervelend aan. En dan, dan, zakt, dan Ach, zakt de stemming naar verschillende, naar verschillende niveaus. Ja. Maar ook de dronkenschappen. En, uh, die, die heeft ook verschillende niveaus. Die, die is van, van giddy naar... gaat hij naar... blik af van jezelf. En ga, of, of ineens heel lucide. Ja. En, en heel, ja, eigenlijk weer helemaal... vrij van dronkenschap. Ja. Dus als je, die, als je dat tussen... en we spelen het zonder pauze. dus Dan zie je al die verschillende stadia... van die drank. Die, uh, en ze wat dat doet met de mensen. En wat de, mensen en, ja, ja. Ja, en, en wat de liefde met die mensen doet. Ja. En, uh, en, en, vooral en je, omdat je ziet ook dus die denk, jonge generatie... Want de mensen die op bezoek komen, dat zijn, die zijn jonger. En, ja. en je ziet ook hoe gehard mensen op een gegeven moment worden. Ook in hun huwelijk en... Ja. Uh, hoe ze de anderen eigenlijk ontgroenen in de liefde, zou je bijna kunnen zeggen. Of de ja. wanhoop rondom die liefde. Ja, ja alhoewel het, het, het wonderlijke is wel dat... Uh, de, George zegt dat ook op een bepaald moment. Oh, Dus jij bent echt getrouwd met je vrouw... Uh, gewoon op operationele gronden nou. voor geld. En al dat wat er verder nog aan vast zit. Uh, terwijl ik dat nog op mijn eigen ouderwetse manier... Romantisch omdat ik van Marta hield en, en vice versa. Dus eigenlijk zijn, zijn de, de mensen die binnenkomen zijn een, een veel um, ja, rationele koppel. Hoeveel uitvoering heb jij eigenlijk gezien? Nou, ik heb, heb je er idee, ik heb er ontzettend veel gezien. Want ik, ik de allereerste, met, uh, althans de allereerste in Nederland... Ja. met Ank van der Moer en Han Wens van den Berg, toen was ik nog heel jong. Maar mijn ouders, uh, uh, die slepten mij vaak mee. En zo ze mocht ik vaak ergens even zo kijken. Of, of in de zaal, of bij een, bij een generale. Ik, ik heb ontzettend... Schijnk, je, je moeder, was ja. ook actrice. Ja. En Ko van Dijk, ja. je stiefvader, ja. was acteur tuurlijk en, en, en ik heb daardoor heb ik natuurlijk het hele wereldrepertoire op een heel jonge leeftijd gewoon zo wop allemaal naar binnen gekregen en onder andere ook uh, George en Martha en ik weet ik herinner me nog dat ik zo jong was en en uh, eigenlijk helemaal niet zo ontzettend geschokt was als al die uh, volwassen mensen. Ik vond... Uh, ik, ik ja, noemde... herkende het wel. Ja, ik, ik kan er niet zijn. Kijk, ik, Anders <laughs> lijkt het meteen alsof ik thuis voortdurend in, in een, een George, George, George en Martha... Alhoewel ik ook wel eens avonden heb meegemaakt daar. Dat, dat is ook helemaal niet erg, want dat mag best een keer gebeuren, maar er is... Ik bedoel, als, als de drank en de, en de feest, die eindigden bij ons ook wel eens in een in, in behoorlijke uh, ruziepartijen. En dan... En dan mijn moeder die smeet, die deed dan even heel chique het raam open. En dan zei ze, zo, en nou is het genoeg. En dan smeet ze de, smeet ze de, de, de trouwring, smeet ze dus het, uh, het weteringplanssoen in. En, uh, en nee, nee, wat doe je nou? Dit is de robijn van mijn oma, weet ik veel wat. <laughs> en dan zei mijn moeder... Uh, um, tegen mij als, als hij niet keek van uh, ga eens even naar beneden, ga eens kijken of je hem nog kan terugvinden. Dus, dus, dus om zes uur s dus liep ik daar dus als pre puberale tiener die ik daar zo'n beetje zou... Rond te zoeken. om te kijken of ik de trouwring... Dus mijn het was heel vertrouwd vinden. eigenlijk voor jou? Nee, want kijk, dit is, maar, dit is sporadisch. Mm -hmm. Dit gebeurt dan us, weet je wel. En uh, is ook helemaal niet erg als het us een keer uit de hand loopt. Maar bij deze mensen gebeurt het natuurlijk veel. En uh, is, is het ook een dynamiek geworden? Dus de manier waarop het iedere keer zo uit de hand loopt? Want ze, ze hebben veel van die nachten. Alleen deze nacht... Is het, is het op de een of andere manier een keerpunt, is het, het, is het de ergste nacht. Ja. En moet er dus blijkbaar ook een catharsis gebeuren. Er moet iets gebeuren waardoor dit gewoon niet door kan gaan. Er moet iets veranderen. En Hoe we er nu over dan. praten, lijkt het alsof jullie uh, het op een heel psychologische manier hebben benaderd in aanvang. Maar dat is helemaal niet zo, heb ik me laten vertellen. Want Paula Bangels, de uh, regisseur, ja. is al... Improviseert met jullie begonnen. Ja. Vertel eens hoe dat ging. Wat, wat... Ja, maar het een sluit het andere niet uit, want je, bent, je hebt natuurlijk wel je hersens... Je, je, je, je, je kan niet ineens stoppen met denken. Nee. En bovendien denk je na over... De... Maar wat, wat er zo leuk aan is, uh, die, aan die improvisaties, is dat je, um, dat je niet hoeft na te denken over tekst en niet hoeft na te denken over wat de implicaties zijn van dingen. Je met je kan gewoon met je onderbewuste, met dat collectieve onderbewuste, mm -hmm. wat wij inmiddels natuurlijk allemaal een beetje hebben over, die, over deze rollen, kan je beginnen om Marta te laten ontstaan. En je doet ook dus eigenlijk, er is bijna niets meer wat je doet als Linda, dat komt er meteen uit. Maar hoe gaat en, dat? En, kan je er iets... Uh, ja, zij zetten heel hard muziek op in het begin... zodat je dus ook niet uh, je druk hoeft te maken over, over uh, tekst. En dan zegt ze bijvoorbeeld... Uh, nou, uh, George uh, die, die, die, die gaat nu proberen voor iedereen te redden... maar niemand let op hem. No. Ja. Maar dan zie je vanzelf hoe, hoe hij dat gaat oplossen. En wat hij met ons doet. En wat dat met hem doet dat wij niet op hem letten. Of, of, uh, of we, we spreken af: uh, wat Martha wants, Martha gets. En, en dus bepaal ik die. Die, die, die, die dag eigenlijk precies wat er gebeurt. En dat gaat dan wel heel ver. Dan doe ik echt wel hele, hele uh, <lacht> dingen die je nu op toneel niet ziet, hoor. <lacht> <Gelukkig>. <lacht> ja, nee, ja, god, dat zijn van die... Ja, uh, gewoon... Ja... Uh, uh, uh, uh, yeah. De, de, de, de, de, de ongeremdheid, de bandeloosheid van haar. En de manier waarop ze zich af en toe laat gaan en, en dan ook weer niet. En, en, en waarop ze ineens ook. En ik hoef niet aan je te vragen hoe je het vindt om dat te doen, want dat zie ik zo wel. Ja, maar ook, het, ook, ook de momenten waarop ze dan ineens eigenlijk heel klein wordt. En houdt. Het, is, het is de grondslag van wat je later dan, waar je die tekst bovenop krijgt. Ja. Er gebeuren wel allemaal. Ge ik, ik kom op een bepaald moment op zijn schoot terecht. En dan is het eigenlijk een veel organischer... Als, als, als, je, als je iemand alleen maar, alleen maar met taal zegt... Goh, ja, hij is een play, een verstopte play... Dan, dan denk je, oké, okay, nou ja, dat is een mooie metafoor. Maar het is ook wel heel geestig als hij zegt: hij is gewoon de, de, de, de verstopte. Dat ze op zijn schoot is gaan zitten en denkt: oh shit, ja, he, hij, is de nou zit ik. hij is de verstopte plee. <laughs> ja. zo, zoals gezegd, het is een, uh, uh, een moderne variant. Dat komt ook tot uitdrukking in de muziek. Laten we even een uh, stukje van horen. Heb je dat? Ja, oh, leuk. Who's afraid of Virginia Woolf? <laughs> Who's afraid of... <laughs> Wat wil je erover zeggen? Nou, dit ding is, het is namelijk heel erg leuk. Het is een, een sample van dat zinnetje van uh, Liz Taylor. Ja. En ik wil oh. het als ringtone hebben, vond ik vind hem zo ontzettend goed. En dat kan hè, geloof ja. ik. Ja. Dus ja, kan kan dat? Als, ja. Je kan het als ringtone uh, installeren. Oh wow. Ja. Ik weet niet. Dus hoe vanaf morgen ik weet mij bellen, dat bellen moet, maar allemaal. dan krijg jij uh, <laughs> ja. Liz Taylor. Ja, leuk, leuk, leuk. Het is uh, half half dat betekent dat er verkeersinformatie is. We waren van de avond spits af, maar toen kantelde er een vrachtwagen ten zuiden van Eindhoven. En daarom staat er nu weer file op de A67 naar Venlo. Maar hij ligt in de berm. De rechter rijstok hebben ze wel afgesloten voor de hulpdiensten. De file blijft beperkt bij Geldrop tot twee kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. U luistert naar Kunststof. En uh, vandaag hebben wij als gast Linda van Dijk. En we spreken over wie ze bang voor Virginia Woolf... Uh, voorstelling waarin ze op dit moment uh, te zien is. Samen met Victor Leuf, Eva van Weideven en Mohamed Azai. We spreken over, uh, over de voorstelling en de geschiedenis van uh, dit uh, beroemde stuk. Hamlet van de 20 ste eeuw wordt het ook wel genoemd. Eigenlijk zijn die personages inmiddels groter dan het stuk zelf. Hè? Is dat ja. prettig? Ja, om, om... Nou ja, omdat, het, om, om, om, omdat ze natuurlijk staan voor... Uh, uh, ze worden vaak gebruikt uh, als voorbeeld hè, voor, voor huwelijken die langzamerhand uh, ver verworden zijn. En, ver en als mensen bij elkaar blijven, dan, uh, dan wil dat nog wel eens uh, gebeuren. Ja. <hijen> Jullie hebben echt hele mooie uh, kritieken gekregen in de Telegraaf. De NRC, uh, Hein Jansen in, uh, in de Volkskrant... Hein Jansen schrijft bijvoorbeeld uh, Bangels, dus de regisseuse... maakt dankbaar gebruik van de kwaliteit van haar acteurs. Dat wil zeggen dat Linda van Dijk zich nu eens niet verstopt... achter de façade van, kijk mij eens een wel levende actrice zijn... maar ja. ja. alle remmen losgoort zonder uit de bocht te vliegen. Klopt dat, ja. Linda van Dijk? Nee, ik, nou, ik weet niet, als Hein Jansen in mijn hoofd zit, dan zal het wel kloppen. Ja. Maar voor mij klopt er geen bal van. Nee. Maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat ieder stuk... zijn eigen dynamiek heeft. Ik kan natuurlijk niet van iedere vrouw uh, die ik speel een uh, uh, Marta maken. Dat is een idioot. Alleen, um, uh, I, I, I, ik denk ook dat het wel te maken heeft met, met welke regisseur je werkt. En, um, en mannen uh, regisseren anders dan vrouwen. En mannen regisseren meer vanuit hun, vanuit hun hoofd. En, uh, en, uh, en daar is het al gauw uh, allemaal te veel. <acht> Moet allemaal wat, wat, ja, uh, ja, verklaar uw nader. Nou, ik, ik, ik geloof wel, ik denk, ik geloof wel... dat mannen over het algemeen toch gauwer vinden... dat er wel uh, dat het wel een, dat er, dat emoties en de dingen die er met vrouwen gaande zijn... Mm -hmm. dat, dat, um, wow, dat dat wel een onsje minder kan. Dat het dan ook al wel duidelijk is en zo. Vandaar dat, dat, dat, dat je soms... Ik, ik heb soms ook wel eens het gevoel, ik denk, nou... het is wel allemaal heel voorzichtig, maar... Oké, okay, ik bedoel, ik ben toch vrij braaf. Dan, dus dan luister jij toch... heel ja, braaf. Ja, ja, ja, ja zo, zo werkt het wel. Je werkt met, met, met, met, met iemand. En als je dat niet wil, dan moet je niet met een regisseur gaan werken. Maar ik vond het daarom wel verdomde fijn om nu eens met een vrouw... Uh, dit, dit was ook eigenlijk. We zochten naar vooral ook naar een, een jonge, uh, jonge en nieuwe regisseur. Maar op mijn lijstje stond uh, wel echt uh, heel erg uh, dat ik een, uh, graag een vrouw zou willen hebben dan. En wat heeft zij. Uh, hoe ziet zij deze Marta anders? Of wat, wat heb jij van jezelf in Marta kwijtgekund? Hoe, hoe wordt zo iemand Nou, ik, ik iemand denk de dat uh, ik denk dat er gewoon uh, dat, dat er gewoon net iets meer. Um, Mm, dat, dat je net iets minder dat je iets meer van het stereotype afgaat dus dat je, dat, je kan het, het cliché is, is dat je uh, uh, verbittert en alles op die toon en en en en en twee uur lang uh, daar, daar daar, dat leek mij zelf ook niet zo ontzettend uh, spannend. Mm -hmm. En, en uh, bovendien heb ik zelf niet het gevoel dat het zo gaat. Dat mensen niet zo eenduidig zijn. Ik heb nog nooit mensen urenlang achter elkaar horen schreeuwen tegen elkaar. Dat gaat altijd met pieken en met dalen. Ik heb nog nooit mensen achter elkaar alleen maar uh, uren. He, we hebben het nu over uren, mm -hmm. we hebben het niet over... Een, dit, dit, dit, dit is echt een, een nacht die zo tot, tot in de vroege ochtend doorgaat. Dus daar, moeten, daar, daar, daar kan niet anders dat er een verschil in zitten. Maar ik wilde ook heel graag... Dat de, de liefde, hoe warped die ook eigenlijk is, dat, die, dat je die wel voelt. Dat je mm -hmm. voelt dat dit een kappel is. Dat die mensen op de een of andere manier niet zonder en niet met elkaar kunnen. En dat ze... Uh, dat is behoorlijk gelukt. En dat ze ook ontzettend behoefte hebben om elkaar te bereiken. Mm -hmm. Het hart van het stuk is het kind, hè? Het, het ouderschap. Dat, ja. Dat is mislukt. Ja. Um, en ze hebben een, een vorm daarvoor gevonden, namelijk een zoon bedacht. Ja, ja ik weet niet of het nou zo leuk is om dat helemaal uit te gaan spitten ja, omdat maar, het zo nee, ja nee we hoeven dat niet helemaal uit te spitten maar goed mensen die het stuk je weet dat dat het gegeven is ja dat is het dat is dat is het gegeven maar dat is inmiddels natuurlijk zo'n kijk de, ze, je je je je begrijpt precies hoe zoiets ontstaat als als als mensen nog met elkaar zijn en ze zijn uh, happy uh, dan dan hebben ze vaak van die kleine dingetjes die ze zo samen uh, verzinnen. Soms verzinnen ze koosnaampjes... of soms verzinnen ze uh, uh, geheime uh, opdrachtjes. Of... En, en, en deze mensen hebben hun eigen zoon gecreëerd. Dat, dat, dat ontstaat vaak heel makkelijk van hoe zou die zijn? Of wat zou, die, wat, zou jij, wat zou jij denken? Wat voor haar zou die doen? Hoe zou die op jou lijken? Of mij nou, bla bla bla. En binnen no time is dit kind is ineens uh, concreet geworden. En aan het eind van dit huwelijk is het kind zit zo geïnteresseerd... Internaliseert, dat het gewoon dat het niet meer alleen maar leuk is... maar de, dat je de ander er ook mee kan pijn doen. Hm, ja. Door te zeggen dat je een rotmoeder bent geweest. Eh, begrijp je? Dus dan, dan, dan is dat kind ineens een wapen geworden ja. om je te slaan. Het en moet dat, jou heel bekend soort... voorkomen, hè, dit gegeven. Want jij hebt ooit een broertje gecreëerd. Ja, daar zeg je wat, zeg. Nou, dat was wel zo gek om dat verleden. te lezen, want ik dacht... ze heeft het gewoon zelf in het echt gedaan. Ja, maar kijk, jonge kinderen... jonge kinderen, uh, dat, dat is natuurlijk... Uh, ja, tenminste, ik was enig kind sowieso... dus ik had een gigantisch van, fantasieleven. En heb ik eigenlijk nog wel. Uh, misschien uh, gelukkig dat ik dat dan een beetje op dat toneel kwijt kan. Maar ik, uh, ik inderdaad, ik verzon gewoon dat ik een broertje had gekregen. En, en, en dat vertelde ik ook op school. En hoe trots ik er was? Hoe oud was wordt. je toen? Nou, ik denk dat ik een jaar of uh, ik kan niet ouder dan vier zijn geweest. En mijn moeder die heeft mij daar dus echt, echt gered. Ik heb een fantastische moeder gehad. Helaas uh, ook alweer fantastisch lang dood. Maar dat, ja, dat is altijd naar. Maar dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. Maar uh, zij, zij heeft, uh, toen zij eenmaal hoorde dat, uh, dat er kindertjes thuiskwamen. En die En ja, hij ligt daar. En dat, dat is zijn kamertje, zei ik dan ook. Hè? Dan wees ik op een kamertje ervoor. En mijn moeder kwam steeds meer in het nauw. En die dacht: oh god, die schat, die komt straks echt. Die wordt straks drie zeven van het schoon. Maar had hij ook een naam? Net als bij uh... Uh, dat kan ik me niet meer herinneren. Dat weet vast wel, vast wel, maar dat weet ik niet meer. Dat kan ik me niet. Ik weet alleen maar dat ik dat uh, dat ik dat gewoon vol met vol aplomb vertelde en dat mijn moeder toen zo uh, in een oneindige wijsheid zo verstandig was om een heel klein hondje te gaan halen, zo'n spaniel puppy. En toen later, toen de kinderen kwamen, zei ze: Ja, kijk, dat bedoelde ze dus. Dat is haar, dat is haar broertje. Ze had een alibi voor Tja, je. Ja, ze had een alibi voor me bedacht. Oh, wat was ik anders echt waar? Ik was waarschijnlijk nog wel psychisch gestoord geworden, een tijdje, als dat mis was gegaan. Denk je niet? Ik zit je wel. aan te kijken en heel diep in je ogen te nou, kijken. dat was wel in <lacht> je ja? Nou, denk je niet. Dat, je, dat als kinderen jou. Nou, dat was wel, wel een rot tijd geweest dan. De kinderen jou echt als een soort gekje beschouwd. Zouden, zouden hebben gezien en dat duurt lang hoor voordat kinderen. Want je denkt wel dat je het echt tegen. goed vol zou hebben gehouden als ja. dat hondje er niet was geweest. Ja, ik had het heel lang volgehouden. Ja. Wilde je zo graag een broertje of zusje? Blijkbaar, blijkbaar hm. toch? Ja, blijkbaar toch? Terwijl ik Jamie, Jamie, heb ik vaak genoeg gevraagd van God, wil jij nou? Dat is je zoon. Uh, ja, dat is mijn zoon. Die is nu uh, bijna 22 en dan zei ik wel eens, uh, goh. Uh, verlang je niet misschien toch nog naar een uh, broertje of zusje? Nee, dankjewel, mama. <laughs> Zo, alsof ik een koekje <laughs> aanbood. Oh. En hij <laughs> nee, heeft die dankjewel. fantasie nooit gehad? Nee, hij nee, heeft het nooit gehad. Maar ik denk ook dat het een verschil was. Ik, ik, ik leefde uh, met mijn moeder, waar ik ontzettend gek op was. En mijn moeder had uh, wisselde uh, van, uh, van partner... Um, uh, dat, dat waren niet echt meteen de gelukkigste huwelijken. Eerst uh, mijn biologische vader, waar ik. Uh, nou, ik was dertien maanden, toen is hij daar al uh, bij weg uh, ge, gevlucht, min of meer. Dus, Had jij nog en, en, contact met hem eigenlijk? Ik heb pas later weer contact met hem ge, hm. ge, genomen, toen, toen Jamie uh, kwam. Toen je zelf ja, moeder werd. Ja, ja, ja, ik heb het daarvoor ook nog wel geprobeerd en zo. Maar het was een hele ingewikkelde relatie. Heel ingewikkeld. Daar zou ik er nou niet echt op ingaan, ja. want uh, daar hebben we niet de tijd voor. Maar dat is. Uh, nee. En daarna is ze nog een tijd lang met een, um, of een tijd lang, vrij kort, uh, met een um, Amerikaanse filmproducent uh, getrouwd geweest. En ik nam die mannen allemaal ook echt niet zo heel erg serieus. Dus het was eigenlijk mijn moeder en ik. En, uh, en, ja, dus pas, toen toen van, van Dijk pas toen Koal van Dijk binnenkwam? toen van Dijk binnenkwam, toen kwam er ook echt wat binnen. En, die, en die, om, die omarmde mij niet letterlijk, maar echt figuurlijk meteen als zijn kind. En dat was Dikke en Mik. En wij waren dief en diefjesmaat en dat zijn we gebleven tot die... Dief en diefjesmaat? Ja. Ja, oh echt. Ja, heel veel, veel, veel dingen uh, uh, samen doen. En rotzooi trappen samen. En uh, samen toneelstukjes spelen op uh, grafzerken. En uh, uh, ja, communistische liederen zingen in hele chique tenten en zo. Uh, waar mensen dan heel. Ja, wij, wij, wij haalden altijd wel dat soort. Rot zij uit. en Toen mijn moeder besloot dat het uh, toch klaar was, toen was ik ook toen wel... Toen ze echt de trouwring uit het raam had gegooid... Ja, en jij je, hem niet toen meer hoefde er, te zoeken. Toen hij er echt, ja, ha, want, want ik heb hem dus teruggevonden, de trouwring. je hebt hem en Toen zei ze tegen mij, ah, kan je nog even een, dagje, even een dagje niet zeggen dat je hem terugvond? Zo, dat was ook een noeder <laughs> Ja, maar oh, het, was, het was helemaal geen loeder, het was een schatje. Dat, dat, dus, ik denk ook dat ze me af en toe wel eens even iets, iets wilden laten voelen... Nee, mijn moeder was zeker geen Loeder. Nee. En um, wat was het dan uh, waardoor je bij Kovendijk wel het idee had.? Nou, je hebt zijn naam zelfs genomen. Wat Ik had... hè? ben nee, gek. Ik was je werd zijn vier, naam. vijf. Ik nam niks. Alles werd boven mijn hoofd besloten. Uh, Zij besloten dat jij was? Ja, ja, het was in die tijd waar mensen. Uh, ge, ja, er werd natuurlijk ontzettend veel. Uh, er werd wel veel getrouwd en zo. Uh, he, iedere keer als je weer een nieuw iemand had... dan hup. ging je weer hup, trouwen en zo. Vandaar al die idioten huwelijken zo veel. Vro vroeger, uh, dat, uh, in, althans, in, in onze wat artistiekere kringen. Ik vond dat bespottelijk. Ik denk altijd, nou, ik kan beter dan maar gewoon... eens een beetje met elkaar gaan leven en kijken of dat wat wordt. Maar dat, uh, dat, dat, dat kwam is ook nog wel een soort romantiek iedere keer. Dus hup, dan gingen ze weer trouwen. Waar hadden we het nou over? <laughs> <laughs> Waarom je bij Ko van Dijk zo duidelijk wist, oké, okay, dit is dan wel mijn vader. Um, of hem wil ik wel zien als een vaderfiguur, als een serieuze. Nou, omdat ik dat ook zo, omdat ik dat zo voelde. Ik denk dat dat gewoon uh, een gewoon gut feeling is. Hmm. Diep van binnen voel je dat je met elkaar te maken hebt en dat iemand het, uh, dat iemand uh, gewoon echt om je geeft. En heel veel. Maar we hadden het inderdaad we hadden het over de Van Dijk. Want toen moest ik dus ingeschreven worden in, op schooltje. En, um, en daar waren die kinderen helemaal niemand was daar gescheiden. En uh, Cody wilde mij ook echten. Dus dat was al, daar waren ze allemaal mee bezig. En toen zei hij van nou, dan zetten we er gewoon als Van Dijk in. En dan hoefde ze niet de hele tijd uit te leggen dat zij van, hè, van een andere man, andere man een andere vader had. is dus natuurlijk toch in de vijftiger jaren was dat wel heel, heel anders. Dus dat werd Van Dijk met lange IK. En het is pas later Van Dijk CK geworden toen ik, uh, ja, ik maakte op paar uh, platen. En die gingen naar het buitenland. Even en... luisteren hoor. Oh nee, heel even uh... luisteren. <laughs> Klein stukje maar. <middels> Two more dead in any second. That's when iron's on his best. Though you may have never reckoned. Can't you be so very fast. And he has already beckoned Many people to the past Stengen's power is unreckoned yeah. And he knows no kind of rest. Right. Dit is kult, Linda, vandaar. Ja, dit is ver voor Mariska Verus. lang voor? Dit was tijdens de ploem, ploem <laughs> Dus er was dit, had, dit geluid had nog nooit iemand gehoord. Het was dat, dat, uit, dat dat uit meisjes kon komen en dat dat uit een beentje kon komen... dat konden ze zich helemaal niet voorstellen. En nu denk je, nou, het is zo fucking braaf. Maar het, is echt, het was echt veel... Ja, voor zijn tijd was het heel, heel erg heftig. Leo Blokhuis die zei ook, dit staat nog steeds op allerlei van die, van die verzamel-cd's en verzamel-lp's door de hele wereld. Hè? Dit soort nummers, ja, ik, uh, <laughs> ik, ik neem het voor kennisgeving aan. Want Wat? hij vindt het fantastisch. Ik, ik, ik, ik kan het niet helemaal... Maar goed Kun jij terug naar dat meisje dat je toen was, 1966? 1966? Ja, dat hey, kan je? ik wel natuurlijk. Te... Ja, ja ik, dat kan ik wel vrij goed. Ik kan nooit zo goed naar, um, naar het jaartallen en mm -hmm, zo. Maar, maar ik kan wel heel goed naar hoe ik mij voelde toen ik vier, vier was. Of hoe ik mij voelde toen ik... Uh, nou, ik was toen um, net van... Uh, zeg maar de middelbare school af, uh, Montessori Lyceum. En ik, uh, ik, was, uh, ik was klaar voor al het nieuws wat er maar uh, kon gebeuren. Ik had nog nooit een joint gerookt. En ineens uh, zat, ik met, zat ik met Bart Huggers uh, een avond te, te, te trippen met LSD. En ook niet wetende dat dat heel erg gevaarlijk is... en dat je dat maar beter niet kan doen. Want we hebben natuurlijk allemaal ontzettend... Uh, met allemaal bloemetjes en bijtjes en, en dingetjes omgeven... Om, om, om ik heb er daardoor ook hele leuke herinneringen aan. Er is niks engs aan, aan geweest. Maar als je er achteraf over nadenkt, denk je... poeh, dan ben ik blij dat mijn zoon dat uh, toch iets anders heeft aangepakt. Ja. Maar alles vol overgave is wat Jean ja. van der Velde ook over jou zegt. Als je vraagt naar een typering van Linda van Dijk, dan zegt hij... Uh, dat je alles vol overgaat. Als ze iets doet, dan stort ze zich er ook in. Het is niet iemand die er nog twee, di drie dingen naast doet. Ze is zeer zorgvuldig in het zoeken en het scouten. Ze woekert niet met haar talent. Er is een neiging bij acteurs om, dat alles, om alles wel tegelijkertijd te doen. Dat is misschien ook wel van deze tijd. Maar zij is zeer gefocust. Ja. Maar, maar ook gefocust op, uh, als ik vakantie heb, ben ik ook gefocust op... De vakantie. De vakantie. Dan ben ik zo lui als een lamzak. <lacht> nee, ik, ik kan ontzettend goed focussen op dat waar ik op dat moment mee bezig ben. Vriendschap of, of uh, mijn kind, of, uh, of uh, een stuk, of, uh, maar, dan, is dat het. dan is dat het. Ja. Is dat ook de reden dat je een paar jaar, Want je hebt toen een paar jaar niet geacteerd toen je moeder werd. Ja, hè? Dat heel, je echt dacht van nu moet bewust. ik alleen maar dit doen. Ja, heel bewust. Heel bewust. Heel prettig ook. Raad iedereen aan. Dus ik had, ik had natuurlijk achter elkaar gespeeld. Ze, al die eindeloze veel, veel zware rollen. En veel, en veel, en veel. En, en wat er allemaal nog bij komt kijken, waardoor je eigenlijk voortdurend in touw bent en zo. En, en ik dacht, nou, als ik nou als, een, als, ik dat, als dat kind komt, dan wil ik gewoon dat dat, dat kind gezetteld raakt. Dat hij die, dat die de tijd krijgt om eens even lekker. En toen ben ik wel na een half jaar um, gaan filmen. Uh, nou, daar leed ik dus onder. Ik zat in Polen, ik, en met Daans, dat herinner ik me nog wel. Dit oh, was echt helemaal. Daans, ja, ja en, en ik was helemaal kapot. Ik vond het veel erger, geloof ik, dan dat hele kind. Maar het, ik kon er helemaal niet tegen. Ik had het gevoel dat, dat ik uit elkaar gescheurd werd. Hè. En... Um, en ik ben pas na drie jaar weer echt het toneel opgegaan. Dus ik heb wel zo af en toe. Uh, iets van een, van een film of een televisieding. En tegen de tijd dat je dan die rollen weer gaat doen. dan kan je al die film- en die televisiedingen weer niet doen. Dus het is altijd verdomd lastig om te kiezen. Vroeger dan probeerde je dat nog mm -hmm. wel samen te doen. Maar dan liep je toch wel echt tegen jezelf aan op den duur. Hoor. Want dan filmde ik dus overdag uh, een heel jaar lang Willem van Oranje. En s avonds speelden we dan ook nog stukken. En dan werden we heen en weer gesleept tussen, tussen België en, en Nederland. En daar word je op den duur ziek van. Is dat, dus dat de, is... de reden waarom je liever niet wilt dat James acteur zou worden? Nee, helemaal niet. niet de reden. Nee, de reden is gewoon dat ik het zat ben. Dat ik het ontzettend fijn zou vinden als ik eens niet in de zenuwen hoef te zitten. Want ik ben zelf natuurlijk gewoon. Um, ik heb zelf uh, altijd heel veel last gehad van faalangst. Um, van, um, van um, en dat, dat was vroeger veel erger dan nu. Vroeger was dat gewoon echt wel kotsen. Of ook wel uh, out-of-the-body-experiences. Gewoon dat ik de scène bleek uh, te hebben gespeeld... en de andere kant was uitgekomen. Blijkbaar alle tekst had gezegd. Blijkbaar het ook nog wel goed had gedaan. Nou, geen idee. Niks prettigs aan? Nee, nee toen was het echt helemaal niet prettig. En nu uh, uh, kan ik daar echt veel beter mee overweg. Maar ik, ik ben niet de enige, hoor. Er zijn echt heel veel, heel veel acteurs. En gek genoeg ook heel veel goede acteurs uh, die dat, uh, die dat uh, hebben. En, en dan is natuurlijk toch de vraag, moeten... waarom zou je het dan toch nog doen? Wat, wat, wat? Nou, ik, misschien is het wel een onderdeel van, van waarom... Misschien is het wel een onderdeel van omdat je iedere keer met een tabula rasa begint. Het is, niet, het is niet. Je bouwt niet op van. Oh, nou, weet je wel, ik, ik kan wel op mijn routine, want ik heb het al eens eerder gedaan. Dat is helemaal niet zo. Dus iedere keer is het weer totaal blanco. En ben je weer totaal overgeleverd aan wat er, wat er nu weer uit je komt. En wat er uit de ander komt. Hè? En hoe, hoe de. Uh... En dat is spannender dan dat je er daarna helemaal beroerd van bent. Bedoel, de, de, ik ben die niet ik ben niet meer zo beroerd. Anders zou ik dat niet hebben volgehouden. Dat, dat gaat niet meer. Maar ik, ik kan ook veel beter accepteren dat ik zenuwachtig word. en dat dat komt. En dat ik denk: nou, het zal. het, het, het uh, uh, het zal wel weer weggaan. Hm. Het is veel erger als je een kleine rol hebt. Hè? Want dan moet je dus... Iedere keer ga je erop en dan heb je weer die zenuwen. Dan moet je er weer af. Dan moet je de hele tijd niks. En dan moet je er weer op. Nou, dat, had, dat, had ik, dat, dat was mijn dood Je geweest. bent al lang blij dat je nu gewoon Martha bent en geen uh, honey meer. Maar Jamie, die, um, daar hoef ik dus niet... want ik stel me ook wel eens voor. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, want ik ben dus ik vind hem geweldig. En hij, hij, hij alles wat hij doet. Het, nou, ik vind hem een fantastisch mens. Ja. Ik zit helemaal weg te smelten nu. Maar echt een super, superfan is het. Hij studeert politicologie en, en, en Spaans. Maar ik ben zo blij. Dan, vroeger zei hij nog wel eens... "Hé, hey mama, ik heb geld nodig. Kan jij niet zorgen dat ik eventjes een rolletje dit of dat... want dan kan ik weer... Ja, eventjes een rolletje daar uh, Dan moet je iets voor kunnen. Hè? Dat gaat dus gewoon niet zomaar. En dat wil ik dus ook niet, dat je het op die manier bekijkt. Dus uh, zoek het maar uit. Ga maar lekker tennisles geven of iets anders. En hij, hij doet het niet, maar het, het bespaart mij ook... die, die angst dat, dat je daar weer gaat zitten... en dat je, je iemand anders dus de zenuwen ziet hebben... Of dat je iemand gewoon heel erg slecht ziet spelen. Oh ja, dat had ook nog gekund. Ja, joh. Maar dat kan toch makkelijk. En dat lijkt me dus zo naar... om iemand waar je heel erg vreselijk van houdt... om die dan heel lelijk te zien spelen. En, hoe, en dan wat doe je dan? Nou ja, dit is wel. wel bespaard. En daarom heb je ook geen echtgenoot die acteert? Of iets nee, van betekenis? Nee, nee, nee, hij is wel van veel betekenis. Maar ja, maar IJssel... ik bedoel... Nee. Ja, ik maak nee. mijn zin niet. Maar geen enkele betekenis, deze IJssel man. Al 23 maar wel jaar, de nul van betekenis. Nee, het, uh, ik, ik heb altijd heel erg... Kijk, ik kom uit een acteursfamilie. Mm -hmm. hè? Dus voor mij is juist die wereld is zo overbekend en is zo, zit zo in mijn DNA... dat het voor mij een, een, een verrijking is om ook met mensen om te gaan. Dat hoeven niet, hoeft niet per se um, mensen te zijn. Nee, maar ik vind het heerlijk om met mensen om te gaan die iets anders doen. Is het dan... een ander slag ook eigenlijk, acteurs? Um, ja, dat, het is wel een speciaal soort mensen. Omdat ze natuurlijk toch... Kijk, ik, ik, ik zei, mensen zijn eigenlijk allemaal een resultaat van hun geschiedenis, van mm -hmm. wat ze zijn. Maar acteurs zijn zoveel meer dan dat. Ik heb dat wel eens, wel eens eerder gezegd... maar acteurs zijn een, een, een, een vuilnisbak van het menselijk bestaan. Want buiten het feit dat ze dus zelf een leven hebben... wat ze moeten leven eh, met ups en downs en de hele mikmak... hebben zij ook nog dat hele rare fenomeen dat ze voortdurend openstaan om te kijken hoe het menselijk gedrag is. Hoe mensen zich gedragen, hoe ze zich verhouden met elkaar. Wat ze doen, wat ze laten merken, wat ze niet laten merken. En dat is een instinct, dat, dat gaat maar door. Van jongs af aan is dat er altijd. Dus dat maar is... gaat het toch vooral over jouzelf... in combinatie met al die personages? Ik bedoel, je staat zelf centraal in deze. Want de psychotherapeut, om haar een vakgebied te noemen... doet dat natuurlijk hetzelfde als wat je net beschrijft. Die, die... Ja, maar die houdt op een bepaald moment... Gewoon op en dan, en, en dan houdt het ook op. Mm -hmm. en dan dan is, is, is, is, is hij gewoon thuis of dan gaat hij naar de film of dan gaat hij sporten of dan Maar Marta en, dan is, is er nu toch ook even niet? Maar nee, Marta is er niet. Nee, maar dit, Marta en al die rollen niet, die zijn er, ben je gek zeg. Zodra ik dat niet speel, ben ik dat niet meer. Maar het, uh, maar het, het, het, het mechanisme, ik weet toch hoe jij met je handen onder de tafel zit, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En, en wat je, ik, ik kan naar je kijken en ik zie je... je en, en, en ergens, along the line, kan ik iets van jou misschien gebruiken. ja, ja dat Zo gaat hier... dat. Dat gaat niet bewust, hoor. Want anders ben ik natuurlijk een soort gekje. Maar ja. dat gaat onderbewust. Er is iets wat altijd uh, bezig is om mensen te beschouwen en, en te kijken wat ze voelen en wat ze echt, uh, wat dus ze ze echt oh, denken. Het is trouwens nu voor de tweede keer dat je het woord gekje genoemd, of gekte. Heeft ja. het daar iets mee te maken? Ja, ik denk uh, dat, uh, ieder, ja, dat ieder acteur wel een beetje, beetje, beetje gek is. Uh, en, en dat uh, natuurlijk niet, niet volop uh, wil... Uh, Zeg maar, die, dat moet je wel een beetje beheersen. Ja. Het hondje was een alibi en dat vak is ook een leuk alibi. Ja. ja. En ik bedoel daar niet mee dat ik echt uh, een, een, een geval ben. Een zwaar gestoord. Nee, helemaal niet. Dat zou zo ik wel een wel raar stof zijn. Ik geloof ik wel een vrij relaxed uh, persoon ben verder. Maar dat, dat, is gewoon, dat is gewoon, denk ik, het wezen van acteurs: dat er een soort vreemde, uh, vreemde extra. Of een gekte, of een ja. Het zijn ook altijd een beetje neurotisch. Ja, ja. dat wel. Ja, het het wel dus, dus, met andere woorden, is ook wel lekker om hele andere mensen in je omgeving te hebben. En dat, dat, dat mag voor mij alles zijn. Ja. Dat inspireert. Dat is leuk. Een politicoloog of zo. Ja. Wat, wat komt uit. er op de tegel te staan, Linda van Dijk? Nou, niet heel origineel, maar wel heel specifiek voor mij. Ja. Omdat dat iets is wat ik mezelf altijd als ik op mijn aller down-and-outs ben of, of, of, of, of bang of um, dan, dan is dat altijd wat ik tegen mezelf zeg. Mag ik het erop zetten? Ja, heel graag. Uh, dan staat er dus no guts, no glory. Ja, is dat wat je zegt? Ja, dat is wel wat ik zeg. Want ja. dat, dat moet ik mezelf soms enorm zo... Kom op! Kom op. Linda van Dijk. <laughs> no. Ik vond het een hele mooie voorstelling. En ik hoop dat er veel mensen naartoe gaan. Oh, op. dat hoop ik ook. Wie is er bang voor Virginia Woolf? Uh, met Linda van Dijk en Victor Leuf en Eva van Weideven en Mohamed Azai. En zo dadelijk op deze zender om 8 uur. Twee dingen, zoals u van ons gewend bent. En vanavond presenteert Margreet Rijntjes. Mooie avond verder. <middels> Dank mevrouw Van Dijk. Dit was aflevering 2431. Morgen ontvangen wij Rob Campus, die de theaters onveilig maakt met zijn voorstelling Sterke Verhalen. Tot dan. Radio 1, nee. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Het laatste nieuws. Ik ben twee jaar geleden opnieuw de landelijke politiek ingegaan. Na wat er eind vorige week is gebeurd, heeft Cohen blijkbaar zijn knopen geteld. En het gaat me aan het hart zoveel mensen teleurgesteld te hebben doordat ik de hoge verwachtingen niet heb kunnen waarmaken. Hij komt onvoldoende uit de verf. Daarom treed ik vandaag af als voorzitter van de Tweede Kamerfractie... en verlaat ik ook de Kamer. Job Cohen stapt met onmiddellijke ingang op. Wat een dramatisch einde. Komt het nog als een verrassing, het opstappen van Cohen? Hij houdt de eer aan zichzelf. Het gaat over de vraag of ik verder effectief zou kunnen zijn. En is hij dus tot de conclusie gekomen dat hij beter kan stoppen. Dat heb ik verder te accepteren en zo is dat. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Oma noemde dat gewoon een huishoudboekje. Klopt. Alleen is het financieel dagboek van ABN AMRO digitaal. Daarmee worden uw inkomsten en uitgaven automatisch omgezet in een duidelijk overzicht. U kunt u bijvoorbeeld ook specifieke spaardoelen instellen. Ja, dat is dan wel weer Anonu. ABN AMRO. De bank Anonu. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durft u het aan? Dit is Radio 1.